De hoog deel, hoogwater. Dank. Luister. Het komt door dat rooster. Gas. Kaffin kwaad, schuif het rooster dicht.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 We waren maar met z'n drieën gelukkig. Maar allemaal gemaskerd. Alles oké, okay, elk? Ja, ik word wel een beetje te oud voor dit soort grapjes. Chinezen? Ja. Een van ons moest maar naar het bureau gaan om te zorgen dat ze worden opgehaald. Dat zal ik wel doen. Tegen de tijd dat je terugkomt, ben ik er waarschijnlijk niet meer. Ja, heb je vanavond dan nog niet voldoende meegemaakt? Als alles volgens schema was gegaan, hadden we nu dood in die put gelegen. Wat? Je bedoelt dat deksel dat, dat buiten lag? Een nieuw deksel voor mijn wapenput. En die viooltjes, die waren bedoeld voor wat ze daarvoor aan planten moesten weghalen. Met andere woorden, als jij weet wie er vanavond gele viooltjes op de markt heeft gekocht? Precies, kerel. Het gaat om de man met de gele viooltjes. En ik weet wie dat is. Golly ook. Waar denk je hem te vinden? Het lijkt me het verstandigst om eerst maar eens naar het Mecca Hotel voor zeevarenden te gaan. Mocht hij daar niet blijken te zijn, dan zal zijn vrouw waarschijnlijk wel weten waar hij te vinden is. En deze keer zal ze het mij vertellen of ze wil of niet. John. Hierheen, John. Leila. Dag, John. Deze zeg hierin. Oh, John. Ik was als de dood dat ik je mis zou lopen. Ze wachten allemaal op je in het hotel. Wie? Ik weet het niet. Ik hoorde een heleboel stemmen. Maar die afschuwelijke kerel die altijd zo snuift zei dat er geweld was gepleegd bij jou thuis. Maar dat je de dans was ontsprongen. En toen zei iemand anders dat je vast en zeker naar het hotel zou komen. Dat ze je daar wel zouden krijgen. Wie zei dat? Je oom Golly? Kapitein Eeknes? Ik weet het niet. Nee, meer kon ik niet verstaan, John. Eerlijk niet. Ik ben meteen naar buiten geholpen om je te waarschuwen. Mooi. Wacht jij zo lang hier? Dan zal ik proberen erachter te komen wie dat zijn. Nee, John. Dat lukt je nooit. Ze hebben mij misschien nog niet gezien. Oh, Pin. Oh, mijn... John! Kijk! valt gelukkig mee. Alleen maar een sammetje. Ik kan nog best een beetje stompelen. We moeten maken dat we wegkomen. Aan het eind van deze steeg ligt een roeiboot. Prinses. Niet praten. Leunrotten. Leila, kindje, waar zijn je schoenen? Je hebt alleen maar een nachtpom aan onder die mantel. Wat doet dat er toe? Schiet erop. Direct zijn ze hier. Kun je in dat bootje springen? Oh. Ze zijn al in de steeg. Ze kunnen ons hier niet zien. Het is veel te donker. Oh, John, waarom ben je toch gekomen? Wat draait ze hebben lampen? Bukken, Leila. Geef mij die riemen. Ach nee, het gaat wel. Ik denk op je heen. Het lukt niet, we raken zo nooit buiten van bereik. jong Een motorboot. Ahoy, daar! Ahoy! Ik spreek jullie. Ahoy, daar! Ik ben inspecteur Wake. Ahoy, inspecteur! Ik zie u! Ook. Doe die schijnwerpen uit. Wij varen tussen u en de wol. Dan kunt u veilig aan boord komen, inspecteur. Zie zo, Laila. Dat is goed afgelopen. Goed? Oh, John. Wat moet ik nou? Ik kan daar niet meer naartoe. Nooit meer. Kalm maar, kindje. Rustig. Oh. Ik weet iemand waar je naartoe kan. John. Die zal goed voor je zorgen. Je hoeft daar nooit meer heen als je niet wilt. Nee, nee, nee, nee, ze mag zich beslist niet opvinden, inspecteur Wade. Ik zal heel voorzichtig zijn, mrs. Steppet. dat beloof ik u. Ach, ik weet toch hoe politiemensen zijn. Ik heb tegen mijn man gezegd toen hij me vertelde dat u er hier in huis wilde doen. Toen heb ik meteen gezegd... ...je zal zien dat er voortdurend mensen komen om er te ondervragen. En dat is heel slecht voor de. Ze heeft echt een tijdje rust nodig na alles wat ze heeft meegemaakt. En wanneer u nou werkelijk wilt dat ze er gauw bovenop komt, inspecteur, dan zal u toch huis moeten doen wat ik u zeg. Ik zal er niet over stuur maken, Mr. Steppit, op mijn woord van eer. Hm. Nou, hier is er kamer. Maar als u maar weet dat ik in de buurt blijf. Dank u wel. Oh, John, kom binnen. het met je been? Oh, daar hoefde ik alleen maar een pleister op te doen... en ik had nergens meer last van. Hoe gaat het met jou? Prima. Mr. Steppen is werkelijk een engel. Fijn. We moeten eens ernstig samen praten, prinsesje. Begrijp je dat? Nu? Is dat echt nodig? Hoe graag ik de hele zaak ook zou willen vergeten... Of was het alleen maar om jou? Ik ben nog steeds politieman. Ik heb geen kus. Nou ja, vraag dan maar. Als je maar wel aan één ding denkt, John... Eh, van Turi. Binnen. Inspecteur, daar is een dame en... Zo, Leila. Hier ben je dus. Uh -huh. uh, ja, mrs. Steppert, dank u. Het is in orde. Oh. Nou, uh, zoals u wilt, inspecteur. Tante. Huh, dat mens wil me niet binnenlaten. Wat verbeeld ze zich wel. Goedemorgen, mrs. Oaks. Ik had kunnen weten dat u erachter zou zitten. Leila, wat heeft dit te betekenen? Om in je nachtgoed het huis uit te lopen zonder zelfs pantoffels aan te trekken. Dan het spijt me. Mrs. Oaks, wilt u alstublieft niet zo schreeuwen? De dokter heeft haar rust voorgeschreven. Wat ze nodig heeft is haar eigen bed. En iemand als ik om voor haar te zorgen, zoals ik al die jaren al gedaan heb. Leila, de hele buurt spreekt er schande over, besef je dat wel? Ik, ik kon er niks aan doen, want ik, ik was zo bang. Bang? Waarvoor ben je dan niet bij mij gekomen? Dat heb je vroeger ook altijd gedaan. Goed, oh, Anton. Het is allemaal uw schuld, inspecteur. U weet dat Leila een overgevoelig meisje is. En toch heeft u er het hoofd op hol gebracht met allerlei dwaze praatjes. En dan moet u eens goed luisteren. Hoe gauwer jij naar die kostvol gaat, hoe beter, Leila. Ik zei nou, moet u eens goed luisteren, meneer de Nee, folks. u bent degene die eens een keertje moet luisteren voor de verandering. U schijnt te denken dat u boven de wet staat alleen omdat u bij de politie bent. Nou, dan vergist u zich. Leyle is nog niet meerderjarig. Ik heb de verantwoordelijkheid voor haar. En ik denk er niet aan om haar net zo door u te laten behandelen als u het golly en mij doet. Als inspecteur Elk vanmorgen niet bij me was geweest, had ik nog niet eens geweten waar ze was. Inspecteur Elk zal u vast nog wel meer verteld hebben. <laughs> Hij heeft me verteld dat ze gisteravond op u geschoten hebben. Maar het schijnt helaas nog altijd te zijn meegevallen naar Rxie. En dan ga je onmiddellijk met me mee naar huis, Leile. Ik heb een taxi beneden. En ik heb hier een doktersverklaring dat ze zeker drie dagen in bed moet blijven. ...en niet mag worden vervoerd. Daar geloof ik niks van. Leest u zelf maar. Waarom bent u niet verstandig, Mrs. Oaks? U weet nu waar Laila is en dat er goed voor de gezorgd wordt. En u verkeert echt niet in de positie om nog meer moeilijkheden te maken. Beloof je me, Laila, dat je na die drie dagen onmiddellijk naar huis komt? U had mij beloofd dat u Golly naar me toe zou sturen. Ach, weet u niet meer, Mrs. Oaks? En ik heb erg last van mijn been. Daar zou ik ook nog wel eens een uitleg voor willen horen. Drie dagen, Laila? Langer niet. Zo mag ik het zien, Leila. Je ziet er al stukken beter uit. Oh, ik voel me zo opgelucht. Fijn. In dat geval kunnen we nu dan misschien eens even serieus praten. John, ik, ik begrijp hier helemaal niks van. Dat weet ik, prinsesje. Om je de waarheid te zeggen, ik eigenlijk ook niet. Maar denk je... Denk je dat mijn oom en tante iets verkeerds hebben gedaan? Daar ben ik van overtuigd. Maar wat dan? Ze zijn namelijk niet slecht. Dat zijn ze echt niet. Misschien niet. Maar dan zijn ze toch in ieder geval heel erg dom. Ze zijn ergens in verwikkeld geraakt... wat ze misschien allebei boven de pet gaat. Ah, ik vind het zo moeilijk. Goed, ik ben nou helemaal niet dol op ze... maar ze hebben toch altijd goed voor me gezorgd. En ik heb het gevoel dat ik verplichting aan ze heb. Ik zal ze ook zoveel mogelijk proberen te sparen... om jou het wil, prinsesje. Maar ik moet de waarheid weten. Ik ben bereid om je alles te vertellen wat ik weet. Gisteravond heb jij iets gehoord waardoor je de straat bent opgehold om mij op te wachten. Ja. Iemand had het over mij. Was van plan mij van kant te maken. Ja. Was die iemand je oom Golly? Dat heb je me gisteravond ook al gevraagd. Maar dat kan toch niet, John? Hij is immers op zee met kapitein Eknus. Zet dat maar uit je hoofd. Neem van mij aan dat ze nog steeds in Londen zijn. Weet je zeker dat je niet een van hun stemmen hebt gehoord gisteravond in het Mecca Hotel? Ja, heel zeker. Goed. En nou wat die Anne betreft? Dat heb ik je al gezegd. Ik ken geen Anne. En wat zin dan? Die ken je toch wel? Ja, ik herinner me hem een paar maanden te hebben gezien. Maar ze hebben me verteld dat hij mijn van kind wat aangekend heeft. Wie heeft je dat verteld? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Tante Annabel, geloof ik. Was Lord Sinnefort gisteravond in het Mecca Hotel? Ik weet het niet zeker, maar het kan zijn dat ik zijn stem heb gehoord. Tegen wie had hij het? Ik weet het niet. Geloof me, John, ik weet het echt niet. Laila, dit is erg belangrijk. Kan het misschien een vrouw geweest zijn? Nee, tante was het niet. Dat bedoelde ik ook niet. Maar er was wel een vreemde vrouw in het hotel. Gisteravond en eergisteravond ook al. Hoe weet je dat? Nou, omdat ik er een paar man op horen huilen. En dat hield dan telkens ineens op... En meer weet ik niet. Oh, ik dat je me dat eerder had verteld. Ha, ik, ik, ik, ik heb er helemaal niet bij stilgestaan. Er logeren wel vaker vrouwen bij ons. Die een man komen opzoeken of op zoek naar hem zijn. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Sorry dat ik zo snel, Dat was ja. niet de bedoeling, hoor. Oh, John, zul je voorzichtig zijn. Ik, ik zou niet weten wat ik moest doen als jou iets overkwam. Echt niet. Hi, hey John. Wat zie ik? Je hinkt niet meer. Dat was voornamelijk camouflage. Nope. Misschien kan ik er iemand mee verrassen door sneller te zijn dan ik denk. Mm -hmm. Heb je nog iets bereikt? Ze weet niets. Ja, ik ben ook niet erg opgeschoten met Mrs. Oaks... of met die Chinezen die we bij jou thuis hebben gearresteerd. De kerels kennen niet eens de naam van de man die hem betaalt. Dat was te verwachten. Mm -hmm. Ik heb natuurlijk ook wel geïnformeerd... maar er ligt op het ogenblik geen schip met Chinese bemanningen in de haven... en in de Chinese wijk zijn ze ook niet bekend. Ben je nog wat naders aan de weet gekomen over Lord Siniford? Uh, ja en nee... Hoe bedoel je? Ik heb een gesprek gehad met de manager van zijn bank... maar die weigerde vierkant om een inlichting over hem te geven. Hij beriep zich op het bankgeheim. Terecht overigens. Ja, maar wel heel vervelend voor ons. Maar ik heb Lord voor een tijdje laten schaduwen. En? Hm? Vanochtend is hij naar die bank gegaan... en heeft er een check naar aangeboden. Daar komen we niet veel verder mee als die manager geen inlichting wil geven. Nou, wacht nou eventjes, wacht nou eventjes. voor bracht die check mee in een envelop... die hij daarna in de prullenmand heeft gegooid. Die rechercheur heeft hem natuurlijk weer uitgehaald... Waar heb je die? Hier. Ja. Een doodgewone blanco-envelop. Maar met een lak zegel erop. En in dat zegel vier letters. L, K, Z en B. Wat zou dat kunnen betekenen? Ik heb het opgezocht in de beroepengids. Letter, Knight, Zealand en Broeder. Een advocatenkantoor. Knap werk, kerel. Ik zie nog eens een echte speurhond uit jouw groeien. Hm. Is het een belangrijk advocatenkantoor? Heel chic en erg oud. Letter en Meid zijn overleden, zielend heeft zich teruggetrokken... en de oude broeder drijft het kantoor alleen. Hij schijnt geen gezellige prater te zijn... maar je zou toch wel eens een babbeltje met hem kunnen gaan maken. Het is onbevriendelijk van u dat u mij onmiddellijk te woord wilde staan, Mr. Broeder? Ik ga er altijd vanuit dat de bezoek van de politie... een belangrijke en dringende reden moet hebben, inspecteur. Het neemt u plaats. Dank u. Daarbij komt dat ik ook een beetje nieuwsgierig ben... Het is lang geleden dat ik contact met de politie heb gehad. Ik heb mijn rechtspraktijk vrijwel geheel geliquideerd... en beperk mij uitsluitend tot het notariaat. Ik kan mij eerlijk gezegd niet voorstellen... dat een van mijn bijzonder fatsoenlijke en eerlijke cliënten... iets onwettigs zou hebben gedaan. Ik wilde u voorlopig alleen maar een paar algemene dingen vragen. Is Lord Siniford een cliënt van u... Lord Senniford, nee, nee, dat is geen cliënt van ons. Ik geloof dat u mij beter precies kunt vertellen wat u wilt weten, inspecteur. Goed, meneer Broeder, ik ben bezig met een onderzoek in de zaak van de rubberbandieten. Daar heb ik uiteraard van gehoord. Wie niet trouwens, maar Lord Senniford... U zult begrijpen dat ik ieder spoor dien te volgen hoe onwaarschijnlijk het ook mogen lijken op het eerste gezicht. En een van die sporen leidt naar Lord Sinifort. Hij staat in contact met mensen waarvan we weten... dat zij nauwe verbindingen met de rubberbandieten hebben. Ik begrijp het. En hoe kan ik u daarbij helpen, inspecteur? De financiële omstandigheden van Lord Sinifort zijn sinds enige tijd aanzienlijk gewijzigd. In gunstige zin. Ik heb begrepen dat hij iedere maand... een bedrag door u krijgt uitgekeerd. Inderdaad. En de bron waaruit dat bedrag afkomstig is, is het volkomen legaal. Ja, ik weet natuurlijk niet of Lord Sinifort nog een inkomen uit andere bronnen heeft. Ik heb al gezegd dat hij geen cliënt van ons is. Onze bemoeienissen met hem berusten uitsluitend op een testamentaire beschikking. Zou u dat iets nader kunnen preciseren, Mr. Broele? Mag ik daaruit opmaken dat Lord Zinnifoort een erfenis heeft gekregen? Nee, zo zit het niet. Hij ontvangt een bepaald inkomen op het ogenblik van een kapitaal... dat hij over enkele weken zal erven. Zodra wij het hem hebben uitgekeerd, komt er een eind aan onze relatie. Ik ben bang dat ik het nog steeds niet begrijp. <tags> het is anders heel eenvoudig, inspecteur... Een kwestie waar je als auteur is vrij geregeld mee geconfronteerd wordt. Een oudtante van Lord Sinifort, Lady Pattison, was jarenlang een van onze gewaardeerde cliënten. Zij is vijf jaar geleden gestorven en heeft een groot kapitaal nagelaten. Oh. Aan Lord Sinifort? Nee, dat wil zeggen, niet onmiddellijk. De erfgenaam was iemand die reeds lang voor Lady Pattison was overleden. Voor Lady Pattison? Maar dat is toch heel ongewoon? Lady Pattison was nooit overtuigd van de dood van... van die persoon. Daarom heeft ze haar kapitaal vast laten zetten. Lord Senniford heeft er het vruchtgebruik van... ...maar mocht niet aan de hoofdsom komen... ...voor de 21ste verjaardag van die overleden persoon. Hmm, nou, ja, nou begrijp ik het. Enfin, ik zal u niet langer ophouden, Mr. Broeder. Toch wil ik niet verheden dat uw vraag mij erg interesseert, inspecteur. Ik heb namelijk onlangs een bijzonder onprettige ervaring met Lord Senniford gehad. Oh Ja. Ik mag wel zeggen dat ik op het moment op erg gespannen voet met hem sta. Ik heb hem gisteren al geschreven dat ik er de voorkeur aan geef om onze zaken via zijn advocaat af te handelen in plaats van met hem persoonlijk. Mag ik vragen wat er precies gebeurd is? Hij eist de inzage van zekere stukken die echter deel uitmaken van de Pattison-boedel. En dat bleven. Totdat de erfenis aan hem is uitgekeerd. Ik heb dus uiteraard geweigerd. Ik geloof dat hij onder de invloed van sterke drank verkeerde. Hij was in elk geval zeer onbeschoft. Dank u, Mr. Broeder. U hebt me in ieder geval een stuk wijzer gemaakt. Ik geloof dat ik nu maar eens naar Lord Sinniford ga... om hem te vragen mij de rest van het verhaal te vertellen. Ik heb precies drie minuten de tijd voor u, inspecteur Wade. Dat zal wel niet voldoende blijken, vrees ik. U kent kapitein Eeknes, geloof ik? U heeft ons samen aan boord van het wapen van Troje gezien, hè? Kent u hem al lang? Ik zie niet in wat u dat aangaat. Maar, nee, hij was een oude relatie van mijn vader. Toen zijn schip hier in de haven lag, ben ik hem beleefdheidshalve gaan opzoeken. Bent u bereid om voor hem in te staan? Waarom zou ik? Ik weet, ik weet vrijwel niets van hem. Behalve dat hij een aardige keren lijkt en op het ogenblik onderweg is naar Zuid-Amerika. En Miss Lila Smith... Daar schijnt u ook sympathie voor te koesteren als ik het goed begrepen heb. Lila? U bent zelfs zeer in haar geïnteresseerd als ik het wel heb. Och, het is een heel lief meisje geloof ik, maar dat wil nog niet zeggen dat ik in haar geïnteresseerd ben. In ieder geval genoeg om een kostbare garderobe voor haar aan te schaffen. Wat is dat voor smerige insinuatie? Ik heb de doos net zelf in de hal bij u zien liggen. Ik waarschuw u, weet ik, ben er de man niet naar om met dit soort brutaliteiten te laten welgevallen. Dat zou je heel lelijk kunnen opbreken. Maar als het je werkelijk zo interesseert, wil ik je wel vertellen dat die kleren niet bestemd zijn voor Miss. Smith. Integendeel. Voor en dan? En U hebt borchtocht voor haar betaald. Weet u dat niet meer? Daarna hebt u haar meegenomen naar uw huis in Medenhet. En een paar dagen later hebt u haar weer teruggebracht naar Londen. Op dezelfde avond dat de Northlands Bank is beroofd. Je durft heel wat te beweren, hè? Ik heb misses ook al gewaarschuwd en nu doe ik het u. Als N iets mocht overkomen, zal het er lelijk voor u uitzien tijdens het gerechtelijk vooronderzoek. Verknoe je tijd toch niet langer, kerel. Ik laat me heus niet door je afbluffen. Als u er maar aan. draadjes praatjes aan de... over een gerechtelijk vooronderzoek lap ik aan mijn lies. Ik weet niet waar N is, nog wat ze uitvoert. U moet het zelf weten. Het is de eerlijke waarheid. En duvel nu alsjeblieft op, hè. Wordt N ook vermeld in het testament van Lady Patterson? Ann? Geen sprake van. Maar. Hoe weet je dat nu weer? Oh, ik begin hoe langer hoe meer aan de weg te komen, Lord Zinniford. En ik durf te wedden dat wij elkaar gauw weer zullen zien. Alles is geregeld voor vanavond, John. Ik heb een bevel tot huiszoeking en daarmee kunnen we die kelders natuurlijk ook eens aan een nader onderzoek onderwerpen. Golly is waarschijnlijk nog niet komen opdagen, hè, om een volledige bekentenis af te leggen. Nee, als we hem willen hebben, zullen we een arrestatiebevel tegen hem moeten uitbrengen. Dat kan morgen ook nog. Ik moet bekennen dat ik meer tegen onze expeditie van vanavond zou opzien... ...als Laila nog steeds in het Mekka Hotel woonde. Het zou eigenlijk wettelijk verboden moeten zijn... ...dat knappe opsporingsambtenaren verliefd konden worden. Dat maakt voor mij geen enkel verschil, Elk. Ik wil Golly nog steeds in zijn kraag grijpen. En dan is hij nog niet met me klaar. We vinden hem vanavond in de kelders onder het Mecca Hotel. Daar zou ik alles om durven te verwedden, ...als ik niet principieel tegen was. En misschien de grote baas ook. En wie denk jij dat het is... Lord Sineford? Nee, volgens mij niet. Eeknes dan. Die is er in ieder geval intelligent genoeg voor. En hij zou dan zijn hoofdkwartier aan boord van het wapen van drooien kunnen hebben. Sir so John, kijk eens wat je hiervan vindt. Ik heb wat in oude kranten laten snuffelen terwijl jij bij broeder was. Dit stond drie jaar geleden in een landelijk blad in Lancashire. Mr. George Sieper, de juwelier uit High Street... die enkele jaren geleden weer in oplichting werd veroordeeld... Maar die desondanks nog in vele herinneringen voortleeft wegens zijn talrijke werkzaamheden op het terrein van de weldadigheid, is onlangs gesignaleerd in Buenos Aires. Mr. Sieper schijnt een nieuw bestaan in Zuid-Amerika te hebben opgebouwd, waarvoor hij onlangs verscheidene reizen naar Engeland heeft gemaakt. En hier heb je een advertentie uit de Times van vijf jaar geleden: Edelsmit gevraagd voor Zuid-Amerika, hoog salaris, vorstelijke vooruitzichten, discretie verzekerd. Uh, liever te reflecteren uh, et cetera, et cetera. Het wapen van Troje lag in Londen toen die advertentie in de Times verscheen... en in Buenos Aires toen Mr. Sieper in Buenos Aires werd gesignaleerd. En jij denkt dat die Sieper door die advertentie bij Ekenes in dienst is gekomen? Het zou mogelijk kunnen zijn. Maar zou dat niet heel erg link voor Ekenes zijn? Als hij inderdaad de leider van de rubberbandieten is... Zou hij zich toch vast en zeker niet met huid en haar uitleveren aan de een of andere oude boef? Ja, maar we weten toch niet precies onder welke omstandigheden hij is uh, aangenomen. Hoe bedoel je? Sieper, of een andere reflectant op die advertentie... ...zou best wel eens gevangen kunnen worden gehouden aan boord van het wapen van Troje. Waarom? Stel dat hij een zo drijvende juwelierswerkplaats was. Stel dat de buit van de rubberbandieten met één aan boord gebracht wordt. Maar Stel... we hebben zelf vastgesteld dat die niet altijd in de haven ligt als ze weer in kraak hebben gezet. En die motorboot dan die jij op de Theems gehoord hebt. Grote hemel. Die gebruiken ze om de buit naar volle zee te brengen. Zodra die eenmaal aan boord is zijn ze veilig. Iemand als Seaburg kan de stenen uit de zetting halen. En Ekenis en Leen nemen die telkens in kleine partijtjes mee aan land. Je zult best is gelijk kunnen hebben, elk. Herinner jij je je die vermoorde Chinezen Langrove Street? Die had ook een heleboel zettingen bij zich. Ja, maar we weten niet zeker of hij afkomstig was van het wapen van Trooien. Ik geloof ook niet dat hij dat was. Ik denk dat hij uit de kelders onder het Mecca-hotel gekomen is. Nou, daar kunnen we vanavond misschien achter komen, hoop ik. Ah, wat een weer. Het enige voordeel is dat er weinig boot op het water zijn. Ach, als het aan mij had gelegen, was ik ook liever thuisgebleven. Uh, wat vertelde brigadier die Toller daarnet over het tij? Oh, het is springtijg vanavond. Kom maar eens in de zoveel tijd voor. Ah. Toller, zet de motor af. Ai, ah, ai, ja, inspecteur. Er komt een motorboot van de Mekka-stijger. Wij. Nee, ik zie niets. Kijk, hij komt nou uit de schaduw. Kijk eens naar de snelheid, inspecteur. Zoiets heb ik nog nooit gezien. En hoor die motor is. Van hemel. Hij komt erin gericht op ons af. Backbord, jaloer, Toller! Zet je straf, Elk! Onderhoog, hier rechts zinken we! John, John, dat was ich, dus. Ik zag ich, dus op die boot! Springen, inspecteur Elk! Ze draaien om! Daar komen ze weer aan! Nee! Ze varen stroom, Alles oké. Okay. Ik denk dat ze op de vlucht zijn geslagen voor een van onze andere booten. Elk grijp die haak. Ja. En hou hem vast. Ja. Ziezo, voorzichtig hoeven we niet meer te zijn. Ze weten nou dat we komen. Zo snel mogelijk meer brigadier. Ai ai, inspecteur. Stuffie! Lefi, offer! Kom eens terug! Oh, oh, oh ja! Ja, ehm, inspecteur! Wat voer jij hieruit? Niks, inspecteur! Waarom holde je dan weg? Nou, ik zag u aankomen! He, wat had u dan gedacht? Ik zag u aankomen en toen dacht ik, laat ik maken dat ik wegkom! Ik weet om eens nooit wat u nou weer van me wil, inspecteur! Oké, okay, ik spreek je straks nog wel. Een van jullie nemen mee aan boord! Ga mee, elk! Ja, maar, maar, maar daar heb je het rest niet toe, inspecteur. Ik, ik heb geen eens wat gedaan. Oh, bent u het inspecteur. En inspecteur Elk. Ik vroeg me al af, wie maakte zo'n spektakel? We gaan huiszoeking doen, met officiële machtiging. Dat is tenminste dan weer eens iets anders. Als jullie maar stilletjes doen. Straks krijgt dit hotel nog een slechte naam door jullie gedoe. Nou, wat willen we het eerste zien? Hier hangen de sleutels van alle kamers. Voor zover ze niet bezet zijn natuurlijk. We wilden alleen maar de sleutels van de kelders hebben graag. Kelders? We hebben maar één kelder van brandhout. En die is niet op slot. Als tegenwander een andere arme drommel hout nodig heeft, dan kan hij het rustig nemen. Dat heeft Golly vanavond ook gezegd. Hé, hey, als u hem gesproken hebt en hebt dat werkelijk gezegd... dan heeft u tenminste ene keer in zijn leven de waarheid gezegd. En dat is meer dan je van sommige andere mensen kan zeggen. Wie zijn hier vanavond geweest? Het hotelregister ligt op de balie in de hal. Nee, uw hotelgasten bedoel ik niet. Maar uw andere visite. Hoe laat is kapitein Eeknes gekomen? En hoe laat is hij weer weggegaan? Kapitein Eeknes? Die heb ik dagen geleden voor het laatst gezien. U liegt... Hij was vanavond hier, ik heb hem zelf gezien. Hé, hey, dat is dan volkomen nieuw voor me. Eeknes is vanavond hier geweest. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat hij iets strafbaars heeft gedaan. Of dat u strafbaar zou zijn omdat u hem binnen hebt gelaten. Dat geklets over strafbaar of niet, dat interesseert me niet. Ik heb kapitein Eeknes vanavond niet gezien. En u kan het tegendeel niet bewijzen. Zoals u wilt, Mrs. Oaks. Maar ik vind het heel dom van u dat u ons niet wil helpen. Oh, maar ik wil u best helpen. Zal ik misschien even voortgaan? Nee, dat is niet nodig. Zorg u maar voor uw hotelgasten. Anders gaan ze misschien nog denken dat er iets aan de hand is. Ga mee, elk. We gaan eerst eens een kijkje nemen in die kelder met brandhout. Misschien vinden we daar een aanwijzing. Die kelders op de platte grond, die moeten er zijn, John. En zij weet ongetwijfeld hoe ze daarin moet komen. Kom mee. ...waarom Golly het slot van zijn brandhoutkelder zo goed geolied heeft. Missus ook zei toch dat hij nooit op slot was? En toch, je vraagt je af waarom iemand zoveel onnodige moeite zou doen om... Hier is de knop van het licht. Kijk eens, stapels brandhout. Golly heeft er wel voor gezorgd dat Annabel deze winter niet in de kou hoeft te zetten, hè? Wat zit er in die kist? Nee. Hé... Hey. Waarom nou, in vredesnaam? Hé, hey, wat gek. Hij sloot zwaar. Als er alleen, alleen maar zaagsel in zat, zou ik hem toch moeten kunnen verschuiven, Maar dat gaat niet. Job, help eens een handje. Wacht even. Ik wil eerst die stapel hout voor die muur hier wegruimen. Kom eens helpen, Toller. Ah ja, ja, Nou maar eens naar die kist van jou kijken, Elk. Huh? Ik hoop niet dat we al die blokken weer op hun plaats hoeven te leggen. Hier, hou mijn jassen even vast. Hmm. Zo. Als ik nou mijn arm in die kist steek. Hmm. Zo. Aha. Ja. Nou kun je hem wel opzij schuiven. Als ik je nou zeg dat er geen beweging in te krijgen is. Hey! dat voor elkaar gekregen, John. Je had me wel eens mogen waarschuwen. Ik heb de vergrendeling losgemaakt. Die kist dient alleen maar als camouflage voor de hefboom waarmee je deze muur kunt laten wegschuiven. Ah, die kelders bestaan dus inderdaad nog. Waar wachten we op? Laten we naar binnen gaan. Geen wonder dat Mrs. Oaks geen sleutel had. Hier zit ook een lichtschakelaar. Kom. Het is erg vochtig, maar... Toller, schuif die wand maar achter ons dicht. Hij is verkeerd. Het hoeven niet te weten dat we de ingang gevonden hebben. Ziezo. Wat hebben we hier? Twee tafels, stelletje stoelen, een verrommelde Chinese kant onder die tafel? Ze waren dus inderdaad hier. Ik denk dat Eekness ze allemaal heeft meegenomen met die boot. Uh, hier is toch een kamer, geloof ik. Hier hangt een nabelsmantel. Kijk, een bed, elektrisch kacheltje. Laat zien die mantel. Sandra Sampson, Maidenhead. Juist, dus hier heeft ze al die tijd gezeten. Dat bed is nog steeds een beetje warm. Ze moet dus net weg zijn. Ja, waarschijnlijk ook mee aan boord van die motorboot. Maar, en kijk hier eens. Zat een mes onder het hoofdkussen. Het laatste verdedigingsmiddel, denk ik. Ja, maar nu heeft ze toch moeten laten liggen. Ze heeft waarschijnlijk geen kans meer gehad om het mee te nemen. Ze zijn hem hals over kop gesmeerd toen ze ons zagen aankomen. Dat zou dat haar van zijn. Nee, het nee, is van Rickert Lane. Och, een stank. Wat zie je kil, hè? Ja, dat zal wel ergens een ventilator zijn of zoiets. Ja. Kijk die muren eens. Helemaal bedekt met groenig slijm, tot aan het plafond. Hm. Ze hebben wel een ongezonde verblijfplaats voor de arme stakker uitgekozen. nou, van, hier is verder niks te vinden. Ja. Laten we maar alweer weer naar boven gaan ja. om ons een beetje te warmen. Ja, Het gaat uit. Hoe kan dat dan opeens? Zou er kortsluiting zijn? Nee, dat geloof ik niet. Iemand heeft het uitgedraaid. wie in vrede staan? Ze zijn allemaal weg. Toller! Riga hier, Toller! Hij is weg. De boel zit op slot en. John, dat groene slijm op die muren tot aan het plafond. En je zei dat het straks springtij is. Daarom hebben ze de benen genomen, elk. Niet omdat ze ons zagen aankomen, maar. Wat is dat, John? Ratten. Voor wat vloek nog aan toe. Laten we op die tafel klimmen, daar. Ik, ik, ik ben een echte dierenvriend van pest katapester, Laten. Vooruit dan. Tocht ook opeens niet meer. Iemand moet die ventilator hebben afgezet. Dat betekent dat we geen frisse lucht meer krijgen. Denk je dat ze ons proberen te laten stikken? Weer. hemel, daarom docht het niet meer. Straks stijgt dat tot boven ons hoofd. Kijk hier, ratten. Die kunnen zich drijven te houden op die stoelen. Maar wij niet. Daar, een balk boven tegen het plafond. Spring, uit! Oké. Okay. Dat houdt dan te lang vol. Mijn Waar veel. gaat. Ik had nooit gedacht dat ik zo aan mijn einde zou komen. Ik zal dan door stem worden opgevolgd. Toen we hier nooit op kunnen uitstaan toch een schande, houdt jij het bek elk? Hou in vredesnaam je bek.